8 uur. Het NOS journaal. Dordrecht megens. VVD grootste partij, PvdA wordt tweede. PVV, CDA en GroenLinks grote verliezers. En fractievoorzitters bespreken vanmiddag de formatieprocedure. De Tweede Kamerverkiezingen zijn gewonnen door de VVD. Nadat ruim 98% van de stemmen is geteld, heeft de VVD 41 zetels, de PvdA 39. Voor de VVD is dat een winst van 10. De PvdA stijgt 9 zetels. D66 krijgt er 2 zetels bij en komt op 12 zetels. Nieuw in de Tweede Kamer is 50+. Plus. De oudere partij krijgt 2 zetels. Verder behouden SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hun huidige aantal zetels. De SP blijft op 15, de ChristenUnie op 5 en de Partij voor de Dieren op 2. Grote verliezers zijn PVV, CDA en GroenLinks. De PVV daalt van 24 naar 15. CDA gaat van 21 naar 13 en GroenLinks van 10 naar 3 zetels. VVD-leider Rutte zei in zijn overwinningsspeech dat hij het vertrouwen van de kiezer niet zal beschamen. Hij wil dat er zo snel mogelijk een stabiel kabinet komt waar de VVD ook aan mee wil doen. Het kabinet moet Nederland sterker uit de crisis halen. Volgens Rutte kunnen de kiezers erop rekenen dat de VVD haar best zal doen zoveel mogelijk idealen terug te vinden in het nieuwe regeerakkoord. PvdA-leider Samson benadrukte aan het einde van de avond dat het roer om moet. Volgens hem kan het rechtse beleid van de afgelopen jaren niet worden voortgezet. Samson zei dat de PvdA terug is waar die hoort, in het hart van de samenleving, links van het midden. Hij wilde niet vooruitlopen op de samenstelling van het nieuwe kabinet, maar de PvdA wil haar verantwoordelijkheid nemen, zei hij. PVV-leider Wilders toonde zich na zijn eerste verkiezingsnederlaag strijdbaar. Hij zei dat er om het verlies van de PVV in Brussel wordt gejuicht... maar dit is niet het einde van het gevecht. Wilders schrijft zijn verlies toe aan de tweestrijd tussen VVD en PVDA... maar ook aan de interne verdeeldheid binnen de PVV. Het weglopen uit het katzhuis was volgens Wilders zeker geen fout. Ook andere partijen schrijven hun tegenvallende resultaat toe... aan de nek-a-nek-race tussen VVD en PVDA... De speler de Roemer zegt dat hij niet uit het veld is geslagen. We zijn de derde partij, benadrukte hij. GroenLinks-leider Sap is teleurgesteld over het resultaat van haar eigen partij, maar gaat niet bij de pakken neerzitten. Bij 50Plus zijn de reacties opgetogen. Partijleider Krol noemt het resultaat bijna niet te geloven. Hij denkt dat het resultaat nog beter was geweest als zijn partij had mogen meedoen aan de TV-debatten.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 Bonaire, Saba en sint eustatië stemden voor het eerst voor de Tweede Kamer. Twee jaar geleden stapten de eilanden uit de Nederlandse Antillen. Ze zijn nu een bijzondere gemeente onder Nederlands bestuur. Op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten kwam de VVD als grootste uit de bus. Op die eilanden konden mensen stemmen... die meer dan tien jaar in Nederland hebben gewoond en zich hadden aangemeld. En dat waren er ruim duizend. De fractievoorzitters van de in de Kamer gekozen partijen... komen vanmiddag bij Kamervoorzitter Verbeet bijeen... om de procedure voor de kabinetsformatie te bespreken... Het is nog niet duidelijk hoe die eruit gaat zien. Tot nu toe nam de koningin het initiatief voor een overlegronde met de fractievoorzitters. Maar dat gebeurt nu niet meer. VVD-voorman Rutte krijgt als leider van de grootste partij het initiatief bij de formatie. Er komt eerst een kamerdebat over de keuze voor een informateur of formateur. Dat debat is pas over een week, want de kiesraad heeft een paar dagen nodig om de uitslag vast te stellen. De nieuwe Tweede Kamer moet ook een nieuwe voorzitter kiezen. Het weer nog. Vanochtend buien, afgewisseld door zonnige perioden. Vanmiddag droog, maar het raakt steeds bewolkter. Het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe... en kan het vooral smiddags licht regenen. Aan de temperatuur verandert weinig. AWB Verkeersinformatie, 24 files, bijna 100 kilometer bij elkaar. Een paar aanrijdingen, onder meer op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weide Wormer. Daar staat 4 kilometer file, alle rijstroken daar zijn wel weer open. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein, 7 kilometer. De rechte rijstrook is daar afgesloten. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Apeldoorn, bij Schaarsbergen, 5 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Roosendaal en Zevenbergen rijden geen treinen. Ook dat komt door een aanrijding. En de vertraging is meer dan een uur. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. VVD en Partij van de Arbeid moeten het nu gaan doen. De kiezer heeft gesproken en wel heel duidelijk. Nog nooit in de geschiedenis zo groot geweest ja! als vanavond. Dank u wel. En nu is het de zaak om tot een compromis te komen en tot de noodzakelijke hervormingen. Bijvoorbeeld in de zorg. We spreken zo met de zorgverzekeraars. En we vragen ons af hoe de formatie nu op gang gaat komen. En het initiatief ligt in ieder geval bij Mark Rutte. Want hij leidde zijn partij naar het grootste aantal zetels in de geschiedenis van de VVD. En mag, naar alle waarschijnlijkheid, gewoon in het torentje blijven. Voor VVD-leider Mark Rutte was het een bijzondere avond. Verslaggever Wilma Borgman sprak met hem. Meneer Rutte, hoe vaak hebt u vanavond teruggedacht aan de vorige keer in 2010? De hele avond, want uh, de verschillen waren aanvankelijk wat groter... maar toen zag je zo rond een uur of één vannacht... net toen uw zender, de NOS op televisie, begon uh, te reminisceren over 2010... begonnen ook die verschillen kleiner te worden. En daarna vanaf een uur of half twee werd die harmonica weer uitgetrokken... werden de verschillen weer iets groter. En ongeveer een half uur geleden nu belde Diederik Samson mij om te feliciteren met het feit dat wij NIPT... Uh, Wat zo groot is dat verschil helemaal niet. één of twee zetels, maar toch de grootste zijn geworden. En ik heb hem gecomplimenteerd met het buitengewoon knappe resultaat. Een partij die half augustus nog op 15 zetels stond. En onder zijn leiding nu ja, bijna de grootste partij van Nederland is geworden. Dat roept wel de vraag op. Um, uw achterban zal moeten wennen aan de gedachte dat u misschien met Diederik Samson moet gaan samenwerken. U heeft uw achterban de afgelopen twee, drie weken uh, steeds maar verteld hoe gevaarlijk die socialisten zijn. Straks u zit u ze met ze aan tafel en dan zal er toch ook een samenwerking gevonden moeten worden. Hoe krijgt u de mensen die hier vanavond voor u hebben geapplaudisseerd zover dat ze dat een goed idee gaan vinden? Ja, u bent een uh, aantal conclusies verder. Um, kijk, het is nu vooral van belang, uh, nu de, uh, de kiezer de VVD zo groot heeft gemaakt. Er is er ook een speciale verantwoordelijkheid op de VVD en ook op mij. Om het proces maximaal snel te laten verlopen. En daar past niet bij in de openbaarheid te spreken over wie met wie. En over de inhoud. Dus ik zal daar met de nodige geheimzinnigheid de komende tijd uh, over spreken. Of eigenlijk niet over spreken. Um, omdat ik wil streven naar een stabiel kabinet dat zo snel mogelijk tot stand kan komen. En dan helpt het niet om te zeggen, ja die partij wel, die partij niet. En die concessie wel, die concessie niet. Wat is uw eerste stap morgen? Straks? Nou, ik ga nu slapen en morgenochtend wil ik nog eens even heel goed de uitslag uh, analyseren. Uh, ook met het team heel goed uh, bespreken. Uh, team in de VVD met wie we ja, daarnaar kijken. Ook hoe we die informatie gaan aanpakken. Het formatieteam, en, uh, dan zal ik stappen zetten die moeten bevorderen dat er zo snel mogelijk een stabiel kabinet komt. Maar zelfs die stappen zullen vanwege het feit dat de koningin door een meerderheid van de Kamer tegen mijn zin uit het proces is gehaald, meer dan de achterkamers verdwijnen. Dat is onvermijdelijk. Dat is een gevolg van de keuze van de meerderheid van de Kamer. Je moet nu een beetje koninginnetje gaan spelen. Nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. Uh, maar het is wel zo dat het proces minder transparant zal zijn, maar dat is onvermijdelijk nu. Waar heeft u de kiezers vandaan gehaald? Denkt u? De PVV eindigt um, gehalveerd bijna. Waar heeft u de kiezers vandaan gehaald? Komen die van de PVV voornamelijk? Ja, dat, dat is niet helemaal te zeggen. Um, ik heb de afgelopen maand mensen gesproken die zeiden... we komen naar de VVD vanwege jullie standpunten over de economie. Het beleid voortzetten, sterker uit de crisis. De samenwerking met Duitsland en Europa om de eurocrisis aan te pakken. Tot en met beleid op migratie en veiligheid. En ja, ik denk dat overal vandaan kiezers zijn gekomen. We hebben ongetwijfeld ook kiezers verloren uit 2010 die naar andere partijen zijn gegaan. Per saldo is het resultaat uh, heel, heel positief. Klinkt u niet blij? Hm? Waarom klinkt u niet blij? Ik ben heel blij, maar ik, tegelijkertijd realiseer ik me ook de enorme verantwoordelijkheid. Een slokje drinken volgens mij is ook handig. En ik ga een slokje drinken, ja. Ik uh, begin een beetje te klinken als sommige collega's bij de Partij van de Arbeid. <laughs> <laughs> Hij kan het <laughs> toch niet laten. Premier Rutte was dat. Vrij openhartig over de route die uh, nu genomen moet worden naar een nieuw kabinet. Uh, bij het verlaten van Paradiso, waar de PvdA bijeen was... hield de partijvoorzitter Spekman en de lijsttrekker Samson de boot vooralsnog nog even af. Nou ja, ik ben nog steeds heel erg gelukkig. Maar je wilt natuurlijk altijd net iets groter worden dan de anderen. Is dat, nou, dat is niet zo. Deceptie nog? Nee, helemaal niet hoor. Want ik ben, als je, wie er van jullie zeg maar, van tevoren had gezegd dat we deze uitslag zouden halen. Volgens mij heb ik jullie daar allemaal niet over gehoord. En ik ben er gewoon heel blij mee. We hebben een enorme overwinning gehaald. Ja, en nu? VVD en PvdA. Zullen tafel... we morgen wel weer zien. Nu, nu nog een beetje in de roes van de overwinning? Ja, tuurlijk. Want ik ben er gewoon echt heel blij mee. En nu komt de nee, een dan lijsttrekker dan... eraan. En ik ga hem succes, nog even iets vragen wil weer feliciteren met de tweede plaats? U mag me feliciteren met een geweldige uitslag voor de Partij van Arbeid. Wij zijn weer terug waar we moeten zijn. houdt ah, u toch niet een beetje? Nou, je, wil altijd, je hebt altijd ambitie om de grootste te worden, maar uh, dat was deze keer een ander. Wat heeft u nou tegen Mark Rutte gezegd toen u hem belde? En gefeliciteerd, een prachtige uitslag voor de VVD. En toen we ophangen. Nou, we hebben daarna nog wat besproken, maar uh, verder niet, uh, niet van relevantie. Nee, je, je hebt drie weken met elkaar campagne gevoerd. Dan uh, zeg je een aantal dingen tegen elkaar over hoe het gegaan is... En... Hij heeft er in het podium, op het podium ook nog het een en ander over gezegd. Hoe nu, en hoe nu hoe we verder? Nu, dat zullen we morgen zien. Is het nu weer fijn om PvdA te zijn, meneer Samson? Dat was het ook al. Rick Samson, Joost Vullings is nog steeds hier. Ja, Joost, ze klinken allebei niet uitgelaten natuurlijk. Want zij beseffen wat ze nu te wachten staat. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Want dat zijn ze, het is onvermijdelijk dat zij samen moeten verder gaan. Nou ja, er zijn wel andere coalities mogelijk, getalsmatig. Bijvoorbeeld eentje van Partij van de Arbeid, SP, CDA en D66. Maar dan spoelen we de band van de campagne terug... en dan hebben we toch wel, bijvoorbeeld D66 en CDA... horen zeggen een kabinet met de SP erbij. Daar gaan wij niet aan meedoen. Eh, dat, mensen kunnen natuurlijk van standpunt veranderen. Dus ja, ik, ik, ik denk dat het onvermijdelijk is. Samen hebben de partijen 80 zetels. In ieder geval in de Tweede Kamer. Als we kijken naar de Eerste Kamer, opgeteld momenteel 30, Dus dat is geen meerderheid. Is dat ook de reden waarom naar een andere partij, bijvoorbeeld naar het CDA, gelongd wordt? Ja, want als je het CDA erbij haalt, um, ja, dan heb je gelijk dat probleem in de Eerste Kamer opgelost. En als je nog samen bijvoorbeeld VVD, Partij van de Arbeid, in de Eerste Kamer 35 zetels zou halen... zou je zeggen, nou ja, dat is, dat is wel vaker in de geschiedenis gebeurd... dat het kabinet niet de meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Maar nu kom je acht zetels tekort voor de meerderheid. Dat is toch wel erg veel. Zeker omdat de Eerste Kamer de laatste jaren ook veel politieker is geworden. Dus je, je kan ook niet altijd erop rekenen... dat die senatoren alleen maar naar de kwaliteit van de wetgeving kijken. Uh, dus dat, is, dat, dat zullen ze zeker belangrijk vinden. Ja, En als je het CDA erbij haalt, ja, dan, dan, dan ben je er in één keer. En het is een partij waarvan Samson heeft gezegd... nou, daar kan ik goed mee samenwerken... En dat geldt ook voor de VVD. En zou dat ook, um, zoals we ook wel geopperd werd... een, een breek kunnen zijn, een breker kunnen zijn... tussen die twee partijen die nou, waarschijnlijk zo moeilijk kunnen samenwerken? zodanig. Uh, ja, het is altijd wel goed om, om, om er dan een partij bij te hebben... die dan een soort bemiddelende rol kan spelen. Hoewel dat vaak een hele ondankbare rol is. Dus daar moeten ze bij het CDA nog wel goed over nadenken. Maar wat Sibrand Buma hield gisteren natuurlijk ook een beetje de boot af... die zegt ook, ja, wij hebben, wij hebben gewoon verloren, ja. weer verloren. Mm. Uh, we, zijn, we willen eigenlijk bouwen onze eigen idealen, dus... Het kan onderdeel van het spel hard to get spelen. Maar ja, ze zullen niet zomaar heel blijmoedig een, een kabinet uh, instappen. Goed. Nou, dan, heb je een, dan zou je dus een uh, coalitie hebben van 93, als ik even reken. Ja. Is oppositie niet meer zo heel groot? Hè? Is dat nog kwalijk? Ja, nou ja, het is ook nog even de vraag of bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... gaat zeggen, wij willen eigenlijk wel D66 erbij. Ja, dan wordt nog groter. is een electorale concurrent minder. Aan de andere kant is het zo dat als je kijkt naar gewoon het verkiezingsprogramma... van D66, dat lijkt sociaal-economisch heel erg op de VVD. Dus wat dat betreft kan de Partij van de Arbeid ook zeggen... nou ja, het is een risico uh, zonder één concurrent in het kabinet te gaan zitten. Maar he, ja, het moet maar. Maar je krijgt dan toch een politiek een totaal andere situatie... dan we de afgelopen twee jaar uh, hebben gezien en ook daarvoor... dat er, er kan niet meer zo gewield en gedeeld worden... De als de uh, Kamermeerderheid voor het kabinet zo groot is, ja. dan is er voor de oppositie niet zoveel meer lol aan, kan ik me voorstellen. Nee, dat is, dat, dat is ook verschrikkelijk lastig. En daarnaast zijn er ook nog eens heel veel oppositiepartijen. Uh, en dat soort, wordt echt knokkebbel. Je hebt een heleboel partijen van zeggen tussen de twee en de vier zetels. Uh, dat is allemaal heel erg lastig om, om in de aandacht te komen. Goed. Uh, snelle formatie? Zit er niet in, hè? Uh, nou, als VVD en PvdA echt accepteren dat ze met elkaar moeten... als een van de partijen zegt... ik wil het toch nog via een andere route proberen... dan heb je vertraging. Als ze dat accepteren... Uh, dan kan het misschien snel gaan. Joost Vullings, dankjewel. Ja. Ja, en die twee grote mogen straks de problemen aanpakken op de woningmarkt. En uh, bijvoorbeeld in de zorg hebben ze daar uh, vertrouwen in, in die twee partijen. Dat horen we zo van de zorgverzekeraars. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. Met inmiddels iets meer dan 100 kilometer file valt allemaal reuze mee eigenlijk. Behalve dan op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Daar staat bij hoogvliet file van 2 kilometer. daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor knooppunt plein 5 kilometer. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... bij Hilversum, 4 kilometer. En er is ook een ongeluk geweest op de A50 van Os naar Apeldoorn. Dat zorgt inmiddels tussen Heteren en de Alfred Schaarsbergen... voor 13 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel open. En tussen Roosendaal en Zevenbergen rijden nog steeds geen treinen... Ook dat heeft te maken met een aanrijding. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Gaan we naar Marno Remmers die is in Den Haag vanochtend spreekt met de kiezers. Eh, wordt daar al uh, Marno onderhandeld of is tot nu toe alleen het ontbijt nog maar geformeerd? Nee nee, nee, nee, nee. Er wordt meer geformeerd dan alleen het ontbijt hier aan tafel. Er wordt stevig gediscussieerd. Onder andere ook over hoe moet het nu verder met de samenstelling. En als je nou toch aan het samenstellen bent, dan moet ik dan maar meteen vragen aan iemand die gewend is om smaken te mengen. Uh, namelijk. Grady Akkerhuis, in zijn broodjeszaak zitten wij deze ochtend gestemd. Wat? Ik heb gestemd op Mark Rutte. Ja. En wat moet het worden voor coalitie? Nou, we zijn het misschien even vergeten, maar het is nog steeds crisis. En dat vraagt om een grote verantwoordelijkheid van, wat mij betreft, VVD en Partij van de Arbeid. De snelle route hoorde ik net. Dat is gewoon één grote D66, dus we kunnen gelijk door. Metin Akkerjool, student... Hoorde ik net zeggen, ja, wij, ik was thuis gisteren al een beetje aan het formeren. Wat kwam daar dan uit? Ja, uh, gisteravond was ik al een beetje aan het formeren. Uh, als, je kijkt naar de, als je kijkt naar het CTA-aantal in de Tweede Kamer... dan is dat mogelijk met PvdA en VVD. Maar uh, natuurlijk moet je ook een uh, meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Uh, ik was uh, uitgekomen op uh, PvdA, VVD, D66 en het uh, CDA. Hoe zou ik dat op een soort paars plus achtig? Nee, niet helemaal. Nee, paars middel of zoiets... Ja. Uh, met het CDA die dan heel veel zal moeten onderhandelen? Ja, uh, Een soort ook, tussenpartner. Ja, CDA ook. Ik denk uh, uh, D66 ook. Maar dat geldt ook voor de PvdA. Dus uh, ja. Zou het een het nieuwe rol zijn voor de CDA? Uh, ga ik aan Corrie Baggerman vragen. Doet heel veel werk binnen de Oudere Bond Ambo. Uh, wat is uw voorkeur? Uh, Wel, de kiezer heeft gesproken. Dus ik denk dat het PvdA en uh, de VVD moet worden. Ja. En als nou een van de twee zegt, ik wil toch eerst via een andere route gaan proberen. Ja, dan hoop ik. Ik heb zelf PvdA gestemd. Dus ik hoop dat dan de PvdA het voortouw kan nemen. En dan een beetje aan de linkerkant kant uh, terechtkomt. Met wie dan? Uh, ja, dan zou ja, Met de SP lijkt moeilijk, hè? Ja, dat zal heel erg moeilijk zijn. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje logisch. Van. Ja. Ja, ja. vergeet trouwens uh, aan meting te vragen wat je hebt gestemd. Ik heb op de PvdA gestemd. Oké. Okay. Oké, okay, nou dan kom ik terecht bij André Claudet, makelaar, ondernemer. Uh, niet mogen stemmen, hebben we het vorige uur uitgelegd. Want het uh, Duits achtergrond, Duits paspoort, en dan mag je niet stemmen. Ja, dan mag je niet stemmen. Wel, wel op belastingbetalen, zei u er gelijk bij. Ja, ik draag mijn steentje wel bij, hoor. Ja. Uh, wel want voor wat de had de... u gestemd? Uh, nou ja, als je alle kandidaten wegstreept in mijn rol als ondernemer, makelaar... dan blijft er eigenlijk alleen nog maar Mark Rutte over. Uh, niet zozeer omdat het de beste kandidaat is, maar misschien de minste slechte... Tafelgenoot net al aangaf, uh, crisis uh, vraagt om voortvarende maatregelen. En uh, zoals mijn vader altijd placht te zeggen, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat zei hij dan in Duits natuurlijk. Uh, nou, mijn stiefvader. Ja. Ja. Die praat een woordje word, Nederlands. Ja, nou, nou is het wel zo wat ik hier toch wel aan tafel een beetje hoor. Twee keer VVD, twee keer Partij van de Arbeid, dat jullie wel alle vier zeggen. Niet te lang jongens, maak er tempo mee. Ja, dat is één. Maar het vraagt ook iets van al die 150 Kamerleden om dit hele kabinet stabiel te houden. Dus uh, ik denk dat het goed kan als iedereen zijn schouders eronder zet. En nogmaals, het is crisis, dus het is, we moeten iets. VVD, PvdA kan prima. Ja, gaan we het volgende uur nog hebben over een omstreden onderwerp hier aan tafel. De peilingen en moet dat volgende keer anders? Marno Remmers is in Den Haag en ontbijt met kiezers. Wat betekent de verkiezingswinst van de VVD en de PvdA voor de gezondheidszorg? We praten erover met uh, André Rauwvoet. Ik kent hem natuurlijk nog als oud-voorman van de ChristenUnie... maar sinds februari is hij ook voorzitter van uh, Zorgverzekeraars Nederland. Meneer Rauwvoet, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even naar uw rol als uh, oud-politicus. Hoe heeft u naar ja. de verkiezingen gekeken? Ja, toch op een andere manier dan de afgelopen 26 jaar, zou ik maar zeggen. Uh, uh, wel met betrokkenheid en spanning. Uh, zeker ook uh, gisteravond, de hele avond... Uh, enerzijds de tweestrijd uh, tussen VVD en PvdA. Dat bleef natuurlijk tot een uur of uh, drie uh, echt spannend. Uh, en aan de andere kant mijn eigen partij natuurlijk, wat je uh, nou hebt gevolgd. Maar sowieso hoor, de, de, de, de nieuwe, het nieuwe politieke veld, dat stelt ons natuurlijk ook wel voor een aantal problemen. Nou, dat moet u maar even uitleggen dan, meneer Ralfoet. Ja, een van de dingen vind ik, dat is geen originele opmerking... maar de, de trek weg van de flanken, dat we bij eerdere verkiezingen dat maar zo nadrukkelijk gezien hebben. En vervolgens zie je dat er eigenlijk een enorm gat zit tussen de twee grote partijen. Uh, 39 de PvdA, uh, 41 VVD. Mm -hmm. En dan heb je in één keer te maken met twee partijen van 15 zetels. Daar zit dus niks meer tussen. En dat maakt het als je kijkt naar mogelijke coalities ook niet eenvoudiger. En als u nou eens kijkt uh, naar uw dak, naar uh, de zorg... Ja. Ja, hoe, hoe denken die partijen daarover? Kunnen die bij elkaar komen en tot voor u uh, werkbaar compromis komen? Um, ja, ik denk dat ze we wel zullen moeten. He, als je kijkt naar Partij van de Arbeid en VVD... staan ook op het punt van de gezondheidszorg, net als veel andere onderwerpen... toch behoorlijk ver bij elkaar vandaan. Ja. Uh, met met name de de kant... over, de, over de financiering ervan natuurlijk. Hè? De financiering en uh, de grote uitdaging uh, voor een nieuw kabinet... zal toch echt zijn uh, de kostenbeheersing... naast natuurlijk de internationale dimensies, Europa... Maar er moet echt in de zorg moet het een en ander gebeuren aan, aan een kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Uh, daar, daar dacht de SP natuurlijk nog een puntje steviger over, zou ik maar zeggen. Die wil naar een, uh, terug naar het oude stelsel. Dat zit ook wel een beetje bij de Partij van de Arbeid... Um, dus uh, ik zou ook wel een appel op willen doen op die twee partijen... om, uh, om echt te kijken naar wat, wat ons land nodig heeft. Hmm. En daar de zorgsector heel nadrukkelijk bij te betrekken... en niet te stranden in polarisatie. Meneer Ovoert, ik weet bijvoorbeeld van Armea... dat ze heel graag willen dat uh, de marktwerking uh, nog in stand blijft... omdat um, zij, gaven ze eerder aan, het gevoel hebben... dat uh, inmiddels dat leidt tot kostenbesparing. Bijvoorbeeld ja. bij, uh, bij ziekenhuizen. Uh, ik kan mij voorstellen, meneer Ovoert... Dat u dus blij bent dat de VVD de grootste is geworden. Um, en in dat opzicht de marktwerking misschien wel uh, in stand blijft. Ja, we moeten altijd wel voorzichtig zijn met spreken over de marktwerking... omdat het een heel ideologisch geladen begrip is. Dat merken we ook in deze verkiezingscampagne. Uh, we hebben in Nederland geen vrije markt in de zorg. Dat zou ook niet goed zijn, want de zorg is geen gewone markt. We hebben wel gereguleerde marktwerking. En daar is uh, zes jaar geleden nadrukkelijk voor gekozen. En het is denk ik echt in belang van de zorgsector zelf... dat dat stelsel niet weer ter discussie komt. De SP wilde dat nadrukkelijk wel. Partij van de arbeid zit ook wel een beetje op die lijn. Maar ik denk dat daar wel over te spreken moet zijn. En ik ben altijd beschikbaar, ook uh, vanuit zorgverzekeraars, en ik denk met mij de hele zorgsector, om te praten over verdere verbeteringen binnen het stelsel dat we nu hebben. Ja. waarbij wij we wel zo willen zeggen voor de care, de langdurige zorg, de, de AWDZ, ja, daar, daar hebben we echt juist behoefte aan. Ja, begrijp ik. Maar u dus in de VVD wel een belangrijke partner hierin? Uh, jammer niet alleen in de VVD. Uh, er zijn verder geen andere partijen die uh, erop uit zijn om het stelsel uh, op de schop te nemen. Uh, dat is me goed ook. Behalve dan de SP en in mindere mate de Partij van de Arbeid. Nou, daar zal het gesprek ook echt over moeten gaan. En we zijn niet gediend uh, met opnieuw een stelseldiscussie... waardoor de zorg jarenlang plat komt te liggen. En uh, mijn pleidooi zijn doelen uh, die kostenbeheersing en die kwaliteitsverbetering... in samenspraak met de sector en de zorgverzekeraars zelf. Helder. André Rauwvoet, sinds februari voorzitter van zorgverzekeraars. Nederland, Dank u wel. Graag gedaan. Dan ja, gaan we naar een van de grote verliezers van gisteravond. De PVV van Geert Wilders. De partij moest negen zetels inleveren. Komt uit op 15. De anti-Europa-campagne bracht niet het succes waarop was gehoopt. En de kiezers liepen uiteindelijk weg naar de VVD. Michiel Breitveld, onze verslaggever sprak met de PVV-luider. Meneer Wilders. Heel. Heel. ja, Wat een klap. Een gigantische klap. Een verlies van... Uh... Nou, wat is het? 11 zetels volgens de prognoses? is een enorme nederlaag. En uh, ja, daar kan je uh, lang over praten, maar dat doet heel veel pijn. En ik denk wel dat wij uh, een goede campagne hebben gevoerd. Dat we uiteindelijk een, uh, nou ja, toch ook de prijs hebben betaald voor mensen die strategisch zijn gaan stemmen. De VVD en de Partij van de Arbeid, allebei rond de 40. Daar hebben wij een prijs voor betaald. Ik had verwacht uh, boven de 20 uit te komen. En we staan nu op 13, dus dat is een uh, enorme uh, pijnlijke nederlaag. Geen gordijbonus voor de PVV, het slachtoffer van de tweestrijd. Is er niet toch meer aan de hand? Nou ja, ik denk dat dat het grootste is. Ik denk dat wij echt op menig oprecht een hele goede campagne hebben gevoerd. We zijn heel herkenbaar geweest. We hebben op heel veel thema's stevige en denk ik ook goede debatten gevoerd. We zijn de landen gegaan. Ik geloof er niet zo in dat dat geluid niet zo aanslaat. Daarom ben ik ook optimistisch dat wij de komende jaren na deze nederlaag en nadat wij onze wonden hebben gelikt... heel sterk terug zullen komen. Maar nu zijn we de verliezer. En ook dat, daar moet ik eerlijk in zijn. Dat heeft vooral ook met onszelf te maken. Behalve die tweestrijd. En ja, herpakken en doorgaan. Als ik luister naar de reacties van uw Kamerleden... zeggen zij inderdaad, die tweestrijd zijn we het slachtoffer van geworden. Maar ook hebben zij het gevoel dat het Europa-standpunt uit de EU, uit de euro... Dat Nederland daar nog niet klaar voor was. Die boodschap kwam te snel en te hard voor Nederland. Nou ja, ik denk het niet. De kiezer heeft nu anders gekozen. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat over een paar jaar die boodschap nog meer aanslaat. Wat betekent dit voor u als leider van de PVV? Nou ja, ik ben er in goede en in slechte tijden. Ik ga met heel veel enthousiasme nu door. Het zal waarschijnlijk vanuit, nou dat is eigenlijk bijna wel zeker, vanuit de oppositie zijn. Twee jaar geleden. Was het was geweldig om van 9 naar 24 zetels te staan. En toen was het uh, groot feest. Uh, nu is het uh, een dikke vette nederlaag. En is het een, uh, een uh, ja, dieptepunt, een zwarte dag. Het zou heel raar zijn als ik niet een beetje deemoedig zou zijn... en hier zou staan te juichen. Geert Wilders dus, de, een van, in ieder geval de grote verliezers van gisteravond. Na half negen hebben we nog een winnaar. Sterker nog, een nieuwe in de kamer.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 Wat, hey vriend! Wat zeg jij van een weekendje los in Barcelona? Serieus <laughs> gast? Hoe gaan we dat regelen dan? Ik heb het al geregeld! Ik heb twee tickets gewonnen met de City Trip game op de Transavia Facebook pagina. Echt? Ik ga mijn koffer pakken. Wil jij ook een Trip voor twee winnen? Ga naar facebook.com slash Transavia Nederland. Doe mee. Wie weet zit jij binnenkort in het vliegtuig. Naar één van de twintig Transavia Trip bestemmingen.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 Een citytrip naar bijvoorbeeld Madrid, Berlijn, Valencia, Rome, Athene, Lissabon, Istanbul. Die boek je al vanaf 45 euro op transavia.com. Daar word je vrolijk van. Kies voor Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers met telefonie, supersnel internet en interactieve televisie. Bel 0800 0620. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Poe laat het je gisteravond met lange politieke betogen over de uitslag. Dat kan korter. Kijk maar op wel.nl. Altijd leesbaar, nooit te lang. Professionele beemers. Presentation partner 0800-400-4000. Zelfs onze naam is lekker kort. Wel.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. VVD en Partij van de Arbeid, grote winnaars van de verkiezingen... PVV en SP voelen zich slachtoffer van een tweestrijd. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. De VVD is met 41 zetels de grootste partij van Nederland geworden. De PvdA wint ook flink en is de tweede partij met 39 zetels. Volgens VVD-leider Rutte is de winst van zijn partij... een beloning voor zijn beleid van de afgelopen jaren. Dit is een grote steun in de rug... voor de agenda die wij als VVD aan Nederland hebben voorgelegd. Om door te gaan met beleid op dit prachtige land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 PvdA-leider Samson gisteravond. En ondanks al die verschillen van inzicht lijken de twee partijen tot elkaar veroordeeld. Samen hebben ze een meerderheid van 80 zetels. Maar op een coalitie met de Partij van de Arbeid wil Rutte nog niet vooruitlopen. Het is me ontzettend, maar... Toch al gerekend. Ja, nee, uiteraard. Maar ik, ik ga daar niks over zeggen wat er nu door mijn hoofd gaat. Want ik wil toch eens een keer alles goed analyseren. En ja, een beetje het verhaal ook van eerdere formaties. Alles wat ik daar in het openbaar over zeg, maakt de kans... Dat het kabinet te snel komt, die groter. D66 dat twee zetels wint en uitkomt op twaalf zetels, heeft steeds gepleit voor een middenkabinet. Als de VVD en de Partij van de Arbeid samen gaan regeren, is D66 niet nodig voor een meerderheid. Toch denkt partijleider Pechtold dat ze een partij van waarde kan zijn voor de VVD en de Partij van de Arbeid. Dat hangt er vanaf of die twee partijen die natuurlijk vanuit een ruziecampagne dadelijk misschien een vechtkabinet gaan vormen, hoe ze ook Nederland vooruit willen brengen. Er liggen een aantal hele belangrijke uitdagingen. Niet alleen in Nederland om de staatsschuld op orde te krijgen, ook binnen Europa. Ja, de flanken en dat moet ik zeggen, uh, ja, die zijn een stuk kleiner geworden, maar in het midden zitten nu wel een aantal partijen die misschien nodig zijn om, uh, om die plan uit te voeren. Alexander Pechtold. Van GroenLinks blijft in de Tweede Kamer minder dan een derde over. De partij gaat van tien naar drie zetels. Lijnstrekker Jolande Sap wijt het verlies onder meer aan de strijd om het leiderschap binnen de partij. De start is fout gegaan. We zijn natuurlijk gestart vanuit een moeilijk jaar, een lastig jaar. Kiezers houden niet van gedoe in partijen, dat snap ik ook heel goed. We hebben gewoon niet genoeg tijd gehad om dat beeld weg te nemen. En dat snap ik ook. En we gaan gewoon de komende jaren daar hard aan doorwerken. Ook de PVV verloor fors, daalt van 24 naar 15 zetels. Negen zetels verlies. Volgens partijleider Wilders komt dat door de tweestrijd tussen VVD en PvdA. Ook SP-leider Roemer, die blijft staan op 15 zetels, wijt het feit dat er geen winst is aan de tweestrijd. Van 1-op-1 een een strijd. Weet je gewoon dat dat bijna onomkeerbaar gaat worden? En dat mensen dan toch zeggen: ja, Ik ga dan toch in die strijd mee en ik kies of de een of de ander. Kan ik dat kiezers kwalijk nemen? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben een bewuste keuze gemaakt. En dat zegt niks over de sympathie voor onze partij. Maar we kwamen er niet meer onderuit. Het CDA gaat van 21 naar 13 zetels. Het was gewoon te weinig tijd om er meer van te maken, zegt lijsttrekker Buma. De tijd is heel kort geweest. En misschien kwamen die verkiezingen voor ons ook wel te vroeg. En de tijd om te bouwen was heel kort. Dat wist ik van tevoren. En ik heb ook al eerder gezegd, de helling was heel stijl. Soms tegen de klippen op. Maar ik zie ook dat we door alles heen de kans hebben om verder te bouwen. En verder te bouwen aan het verhaal van het CDA en aan de toekomst van Nederland. De ChristenUnie houdt vijf zetels en de Partij voor de Dieren houdt er twee. Nieuwkomer in de Tweede Kamer is de oudere partij 50PLUS. De belangorganisatie voor senioren, de ANBO, is het met die partij eens... dat er de laatste jaren in de politiek te weinig aandacht was voor ouderen. Toch hoopt de ANBO dat 50PLUS niet alleen opkomt voor ouderen. Ik vind het ook belangen tussen jong en oud te zoeken... ...terwijl de tegengestelde belangen... ...steeds groter worden tussen gezond en ziek... En, ...en arm en rijk. Als je even kijkt naar de problematiek in de zorg... ...in de langdurige zorg. Als je een waar jongere hebt... ...die heeft weinig inkomen... ...chronisch ziek, heeft misschien dure medicijnen nodig... ...en een AOW'er... ...met uh, bijvoorbeeld een heel klein pensioentje ook... ...die hebben dezelfde problemen. Dat betekent dus dat je hun belangen... ...in alle solidariteit moet gaan behartigen. En als je dan alleen maar kijkt naar het belang van de een... ...of naar het belang van de ander... Ja, dat vinden wij geen... Goeie zaak. Directeur Den Haan van de ANBO, de belangenorganisatie voor senioren... was dat een uurtje geleden op Radio 1. Komend uur nog meer reacties op de uitslag in het NOS Radio 1-journaal. Tot zover het nieuws nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Gisteravond en afgelopen nacht is een buienstoring over het land getrokken... waaruit vooral in het westen behoorlijk wat regenwater is gevallen. Hoge druk invloeden zorgen vanmiddag voor wat droger weer.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 Geld geldt ook voor de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Hilversum, 7 kilometer file. Maar ook daar zijn de rijstroken dus weer vrij. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Leusden-Zuid nog 8 kilometer na een ongeluk. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom, bij Heerle 5 kilometer. En daar is de linker rijstrook dicht. En tussen Roosendaal en Zevenbergen rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding met een vertraging meer dan een uur. Cliff, we blijven maar klachten krijgen over die verkeerde leveringen. Wat moeten we daar nou aan doen? Nou, gooi er gewoon even een viruskennetje overheen. En aan de achterkant een meters afsluiten met de firewall. Uh, Oké, okay. uh, als dat niet werkt? Als het echt niet anders gaat, controleautolieten. Altijd. Als systeembeheerder rek je het niet met systeembeheerder alleen...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 Het is uh, negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert op deze ochtend naar het NOS Radio 1 journaal. Ga maar eens naar Brussel om te kijken hoe de verkiezingsuitslag in Europa is gevallen. Want de overtuigende winst van Partij van de Arbeid en VVD maakt, althans in theorie, een paars kabinet mogelijk... dat een gematigd pro-Europees beleid zal gaan voeren. Correspondent Tijn Zadé in uh, Brussel. Tijn, ja, Gert Wilders zei het al gisteravond, Brussel zal wel staan te juichen. Uh, is dat zo? Nou ja, dat, uh, dat was in dat café uh, zo waar ik uh, met wat Nederlanders de verkiezingen volgde. Uh, officieel natuurlijk is de toon hier in de gebouwen van de Europese Commissie en van de Europese Raad van Van Barozo en Van Rompuy. Die zullen een hele coole, gewoon wat nuchtere felicitaties zenden naar de winnaars. Maar ja, ik denk toch dat uh, achter dat masker uh, toch wel heel veel opluchting, uh, opluchting schuil gaat. Hè? Opluchting dat Nederland toch uh, afkoest op een gematigde pro-Europese regering. En dat na uh, ja, de turbulente afgelopen twee jaar... waarin Nederland ook wel heel veel vijanden maakte in Europa. Ja, want uh, Tijn, zou je ook kunnen stellen... dat Mark Rutte zijn krediet misschien iets wat verspild heeft in Brussel? Hoe wordt daar nu tegen hem aangekeken? Hij heeft krediet verspeeld, uh, zeker uh, bij een, in, in een, binnen een bepaald kamp uh, in Europa. En dat is uh, vooral uh, te wijten aan het feit uh, dat op een gegeven moment zijn coalitie, zijn gedoogpartner uh, Geert Wilders, met dat Polen-meldspunt kwam. Uh, je herinnert je vast nog, heel Europa op zijn kop. En men wilde Rutte ter verantwoording roepen in het Europees parlement. Nou, Rutte die, uh, zweeg erover. En uh, dat heeft hem niet veel goed gedaan. Maar ik denk toch aan de wat, wat, ja, zeg maar, wat de hardere onderhandeltafels uh, met de regeringsleiders en ook de ministers uh, onder Rutte, uh, Jan Kees de Jager. Uh, die hebben natuurlijk ook keihard onderhandeld uh, over de financiën en over begrotingen. En daar heeft Nederland weer wel heel veel krediet gekregen. Nou, uh, er wordt toch wel gekeken, hoe moet dat nu verder met een coalitie van liberalen en socialisten... Uh, hoe het verandert Nederland? Blijven ze de harde lijn volgen? Of komt het er ook jaar een wat socialere agenda met de PvdA aan boord? Ja, Martijn, uh, Rut is natuurlijk nu die ballast kwijt van de PVV. Hij heeft ook niet, hoeft ook niet meer aan de verkiezingen te denken. Zou hij wat schadelijk goed kunnen maken en moet hij dat ook echt doen? Moet hij wat herstellen in Brussel? Ja, ik denk het eh, op dat terrein wat ik net zei wel, zeker eh, zeg maar binnen het Europees parlement, daar heeft men toch eh, hoofdschuddend een beetje toegekeken naar deze hele combinatie, eh, Rutte en Wilders en dit experiment, maar ik denk dat eh, de komende weken vooral eh, na, ja, na het formeren of al tijdens het formeren, toch de politici in Nederland weer terug eh, zullen worden gestept in de Europese realiteit. Nou, je hoort het hier al op de achtergrond, ik sta op het vliegveld in eh, Brussel, ik moet zo... Meteen naar Cyprus. Want daar gaan de zaken gewoon weer door. Daar komen de ministers van Financiën uit Europa bij heen. ...om weer gewoon ja, over de realiteit te praten. Dan heb je het over het noodfonds, bankentoezicht... ...de situatie in Spanje en in Griekenland. Ja, en daar zal ook eh, waarnemend minister de Jager nog zijn. Nou, die kent iedereen in Europa? Of hij aan boord blijft, als het CDA nog mee mag doen... Nou ja, dan weet Europa wie ze voor zich hebben... En ja, daar zullen we gewoon verder mee zaken doen. Uh, dat is gewoon nauw bekender. Tijn Sade, dankjewel. Goeie reis naar Cyprus. Naar de baan. Ja, altijd. 13 minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We hebben het al meerdere keren geconstateerd. Twee grote winnaars bij de verkiezingen: VVD en P van A. van A met 39 zetels waarschijnlijk in de Kamer. We praten nu met P van A-prominent Jeltje van Nieuwenhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Van 1981 tot 2004 zat u in de Tweede Kamer in verschillende functies. U zat de Kamer ook voor. Hoe hebt u gisteren de verkiezingsavond beleefd? Nou ja, eh, om te beginnen is het natuurlijk ontzettend spannend. Laat ik daar gewoon heel eerlijk over zijn, dat zal iedereen zeggen. Het is een hele spannende avond geweest met een toch ook wel onverwachte uitslag... in de aantallen zetels voor de VVD en de PvdA. Waar zat het hem in voor de Partij van de Arbeid, mevrouw Van Nieuwenhoofd? Nou, Ik denk dat uh, Diederik Samson een werkelijk een campagne gevoerd heeft waar je de foutjes heel moeilijk in zou kunnen ontdekken als ze er al zijn. En uh, dat zal de VVD over zichzelf ook zeggen, maar ik heb meer verstand van de PvdA en ik heb ontzettend veel campagnes meegemaakt en hij was foutloos. Mevrouw Nieuwhoven, u heeft uh, een paarse samenwerking meegemaakt in uw jaren. Samenwerking met uh, de VVD. Ziet u dat nu weer gebeuren? Ziet, ziet u mogelijkheden? Want de partijen, dat is al meerdere malen geconstateerd, zijn misschien juist wel verder uit elkaar geraakt sinds die tijd, op dit moment. Ja, ja nee, daar hebt u gelijk. En ja, ik, tuurlijk zie ik het gebeuren. Nederland is een land, uh, het, het lijkt een cliché, maar het is een coalitieland. En je zult dus samen met anderen dat moeten. Wat me wel opvalt in de uitslag. Zoals die nu bekend is, is dat het kennelijk de kiezer ook uh, ziet dat je eigenlijk twee stromenland uh, aan het worden bent. En dat je dus een wat conservatiever blok en een wat progressiever blok. En de partijen zijn daar nog niet aan toe. Maar het lijkt er wel op alsof de kiezer daar wel aan toe is. Maar u vroeg naar de samenwerking ook met de VVD. Ja, ik denk dat dat heel goed mogelijk is. Laat ik daar heel eerlijk in zijn. Misschien geeft de afstand die ik tegenwoordig in ieder geval tot de Tweede Kamer heb. Niet tot de politiek in het algemeen. Uh, maakt ook... Uh, dat, ik heel goed, dat ik heel goed zie dat die samenwerking mogelijk is. Die samenwerking was in de tijd ook goed, zeker in Pas één En dat kan dus heel goed. Ja, u, u noemt al de kiezer. Zal de kiezer, um, mevrouw Nieuwhoven toch niet teleurgesteld worden... als beide partijen redelijk water bij de wijn moeten doen... en hun eigen principes wat moeten gaan opgeven natuurlijk? Ja, zeker. Dat denk ik zeker. Dat is een, en dat is het grote probleem uh, van, van de, dat je hebt in zo'n verkiezingsstrijd... dat je van elkaar moet winnen om vervolgens weer samen een goed kabinet te maken. En daar zit een hele grote tegenstrijdigheid in. En, maar daar zullen we uh, ook als politieke partijen in Nederland gewoon mee om moeten leren gaan. En kennelijk lukt ons dat nog steeds niet goed... Nou, ziet u, uh, dat wordt ook opgeroepen door verschillende lijsttrekkers... dat uh, er snel een nieuw, uh, stabiel kabinet moet komen. Ziet u dat ook snel gebeuren, mevrouw Nieuwen? Nou ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat, uh, wat, dat de, de mate waarin men tegen elkaar tekeer gaat in de verkiezingstijd, en dat was soms niet mals, ook nu weer, die maakt dat natuurlijk een beetje moeilijk. Dat, dat, dat zie ik wel. Uh, ja, voor het landsbelang, daar moet je natuurlijk ook altijd uh, aan denken, uh, dan is het natuurlijk wel goed dat er heel snel een kabinet zou komen. Maar er zijn hele grote verschillen tussen de VVD en de PvdA. Ja. Laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. En die zul je, daar zul je dus tijd voor moeten nemen om dat met elkaar te bespreken. Ja, nog even, vindt u dat Samson en Rutte te hard voor elkaar waren? Nou, ik vond het zo af en toe. Nou ja, kijk, los van het feit dat ik vind dat je voor je idealen op moet komen... maar kijk, als je de een het over uh, gevaarlijk voor, Neder voor Nederland heeft... Uh, en de andere toch uh, een rotbeleid noemen, rot dan ben ik ja. het misschien meer met de ene eens dan met de andere <lacht> persoonlijk. Maar dat maakt het altijd niet makkelijker. Nee, het is niet uw stijl, maar We wel van uw over. Nou, ik kom uit een andere tijd. Uh, dat ja. schijnt, uh, schijnt zo te zijn. Dat is overigens niet helemaal waar, hoor. Ik vind dat je de beste haar tegenaan mag gaan. Goed. Hartelijk dank voor uw analyse. Oké. Okay. Goedemorgen. Ja. Nou, stap 1 is gezet. De kiezer heeft zich uitgesproken. Maar krijgen we straks ook de banen die het midden- en kleinbedrijf graag wil? We vragen het zo. Eerst aan John Bakker. Hoe is het op de weg, John? Ja, vrij redelijk hoor. 125 kilometer. Dat is zelfs wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. Wel zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht zorgt dat bij Eemnes nog voor 5 kilometer. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij de zuid voor 7 kilometer... En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen, op Zoom bij Heerlen, nog 6 kilometer. Maar in alle gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En bij deze verkiezingen mochten ook voor het eerst inwoners van Bonaire, sint Eustatius en Saba naar de stembus voor het nieuwe Nederlandse parlement. Want de BES-eilanden zijn sinds oktober 2010 bijzondere gemeenten van Nederland.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 GroenLinks heeft gedaan? GroenLinks, ja, dat moet ik inderdaad even kijken. Dat zijn 68 stemmen in totaal op de eilanden. Dus dat is uh, net als de PVV, rond de 2,5 procent van de kiezers. Ja. Dick Draaier over de stembusuitslag op de bes-eilanden. Het is zeven minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan ze het veld in. Banen. Dat was eh, een van de speerpunten van de VVD in het verkiezingsprogramma. Volgens de berekeningen van het CPB zorgde de VVD ook voor de meeste banengroei met het programma. Um, wij gaan naar uh, het midden- en kleinbedrijf. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB. Goedemorgen. Goedemorgen. U was tevreden over het programma van de VVD. Daar kon u zich in vinden, maar niet in dat van de PvdA en de SP. Ja, die krijgt u ook, zo lijkt het er toch gratis bij, meneer Biesheuvel. Um, wat is uw gevoel over de uitslag van de verkiezingen? Nou, ik ben heel erg opgelucht en ook optimistisch. Ik ben opgelucht dat de flanken een beetje naar weg zijn gedrukt, vooral de PVV. Dat vond ik echt, nou ja, echt een schandvlek een beetje voor Nederland. Dus ik ben blij dat die hier verloren hebben. Ja, En ik moet zeggen, ik ken de PVV als een verantwoordelijke partij... die al heel vaak voor het land verantwoordelijkheid heeft genomen... Dus uh, ik heb alle vertrouwen dat het gaat lukken met de VVD. De uh, maar heeft u heeft eerder ook aangegeven dat u zich daar toch zorgen over maakt. Dat in het programma van de P van de A dingen stonden, uh, zoals het zwaarder belasten van het midden- en kleinbedrijf, ondernemers daar, uh, aanslagen op pensioenen van ondernemers, heeft u genoemd. Uh, denk, weet u zeker dat dat goed komt met deze mogelijke coalitie? Nou, ik, ik heb zeker kritiek op een aantal onderdelen van het PGA-programma, dat is duidelijk. En dat komt vooral omdat heel veel kleine ondernemers, uh, ik denk zo'n 50% in de detailhandel en in de bouw, echt vecht voor het voorbestaan. Het gemiddelde inkomen van de ondernemer in die sector ligt op een modaal niveau. Dat is de laatste jaren fors gedaald. Uh, en de onzekerheid over de pensioenen bij veel kleine ondernemers, uh, dat is echt enorm groot. Ja, en ik vind dan dus de, de lasten voor die kleine ondernemers verhogen... zoals de PvdA het programma aangeeft, vind ik gewoon echt onverstandig. Ja, dus je bent blij Want dat ik, de PvdA niet de grootste partij is geworden, als ik u zo aanhoor. Nou, ja, maar ik denk helemaal niet, echt niet, mevrouw, ik denk niet in partijpolitieke verhoudingen. Ik denk ja. gewoon echt in het ondernemersklimaat van Nederland. Kijk, we kunnen maar op één manier uit de crisis komen. Dat is gewoon door economische groei, door de werkgelegenheid te laten groeien... door te zorgen dat consumentenvertrouwen weer gaat stijgen... om te zorgen dat ondernemers weer mensen gaan aannemen, gaan investeren... En ja, dan zijn we het beste gebaat bij gewoon een sterke middencoalitie van partijen. En de PvdA hoort daar wat mij betreft uitstekend bij. Die al vaak bewezen hebben verantwoordelijkheid te durven nemen. Ook voor moeilijke beslissingen. En laat ons daar nu gewoon op concentreren. Ik ben opgelucht, ik ben optimistisch en ik ben ervan overtuigd dat we een goede middencoalitie gaan krijgen... die uh, nou, Nederland weer een stuk verder gaat brengen. Ja. Daar hebben we gewoon vertrouwen in. Maar meneer Bischel, wil wilt toch nog even verder proberen? Want uh, als u die beide partijprogramma's naast elkaar legt... hoe wordt het consumentenvertrouwen dan gestimuleerd daar? Waar ziet u dan die pluspunten? Nou, ik denk dat er zijn een paar dossiers. Hè. Kijk, de woningmarkt is ongelooflijk belangrijk. Hè. De, de, ik denk dat het consumentenvertrouwen... het negatieve consumentenvertrouwen... wordt in grote mate beïnvloed door onzekerheid op dat dossier... Ja. En dan vindt u het goed dat de VVD zegt, en de VVD is de grootste uh, handen af van die hypotheekrente aftrek? Ja, maar ik ga nu eens over alle details praten. Het alle nou belangrijke... ja, maar het is wel een voorbeeld van, dat um, is een belangrijk punt voor de VVD. Ja, maar kijk, ik denk voor iedere Nederlander. Kijk, als je een, een huis hebt, dat is je belangrijkste bezit. Uh, voor iedereen is dat het belangrijkste bezit in zijn leven. Nou... Um, dan is het toch logisch dat mensen zeggen... ja, daar wil ik duidelijkheid over hebben. Ik, weet waar ik, ik wil weten waar ik aan toe ben. En dat, dus die duidelijkheid mensen... is er nu? Nou, ik, ik denk dat, dat VVD en PvdA... ik heb met beide partijen afgelopen weken intensief contact gehad. Ook met Samson, ook met Plasterk, ook met Rutte. En ik voel bij beide drive om eruit te komen en te zorgen voor een sterker Nederland. En daar heb ik gewoon vertrouwen in. Meneer Biesuivel, er zullen vanmiddag laten vandaag gesprekken plaatsvinden... Eh, met de Kamervoorzitter, Verbeet, eh, en de lijsttrekkers. Wat wilt u ze meegeven in de komende periode, in ieder geval? Nou, één, maak tempo. Zorg nu gewoon voor een snelle formatie. Uh, ik denk dat twee overwinnaars die het allebei knap hebben gedaan... makkelijker tot compromissen komen wat Vreselijke Haagse Jargon is te gebruiken over een schaduw heen te springen. Ah, duistie, kan... ja. <laughs> Gosh, nee, maar toch, ik denk het echt. Ik heb zelf 23 jaar ben ik ondernemer geweest. Ik heb dagelijks onderhandeld. Um, en ik ben ervan overtuigd als je allebei gewonnen hebt, allebei goed in je vel zit en chitsen. Mm -hmm. Dat je makkelijker tot compromissen komt. Duidelijk. En nogmaals, ik ben optimistisch, want beide geven duidelijk aan dat op de onderwerpen uh, waar iedereen zich op dit en druk over maakt, dat men wel. Ziet dat er beslissingen genomen moeten worden. En dat optimisme wil ik gewoon graag vasthouden. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Dank u wel. Gaan Hadden we u Henkrol nog beloofd? De lijsttrekker van 50 Plus, die met twee zetels in de Kamer gaat komen. We hebben hem gebeld. Al meer dan 50 keer. Hij neemt niet op. <laughs> dus dat wordt na 9 uur. Blijft u dus luisteren.